Meneer Billen? Ja. Verzamel en van in, we hadden een afspraak met u. Kom binnen, heren. Dank u. Voilà, we zijn er, mijn heren. Ga zitten, alstublieft. Dank u wel. Dank u. Ik had vast een fleske rode wijn klaargezet. Je drinkt toch mee, hè? Ah, dat hoeft u ons geen twee keer te vragen. Het is een chambon musigny van 86. Oh, oh, dan had u het helemaal niet moeten vragen. Ja. Ik heb begrepen aan de telefoon dat je een verklaring zocht voor een Latijns raadsel. Uh, ja, uh, dit hier. Dat is dit. Mm -hmm. Mag ik u vragen wat dat je dat vandaan hebt? Het is in verband met een onderzoek naar een vrij belangrijke diefstal... ...waar mm -hmm. dit document bij gevonden werd. Maar zoek. waar we verder niks over kwijt kunnen. Ik begrijp het, ja. Eh, gezondheid, hè? Ja, gezondheid. dank je. Ja. Het is een intrigerend papiertje. Ik denk dat je bij mij aan het juiste adres zit. En weet u wat het betekent? Rotas Opera Penit Arepo Sator. Het is u waarschijnlijk ook al opgevallen dat die vijf woorden vrij speciaal geschikt staan, hè? In de vorm van een vierkant. Voilà. En dat verwijst rechtstreeks naar de origine van deze tekst. Dit, mijn heren, dit is het vierkant van de tempeliers. Hun credo, als het ware, in een notendop. De originele tekst die staat gegrift in het pilaar in Ethiopië. Meer bepaald in axiom. En volgens de overlevering zou Christus ooit tegen die pilaar geleund hebben. De tempeliers, dat waren ridders. Nee, in de eerste plaats waren dan monniken, meneer Versavel. Toen de orde in de dertiende eeuw werd opgericht, was het doel de heilige plaatsen in en rond Jeruzalem vrij te houden en de pelgrims te beschermen. En ze deden dat vanuit een geloof in liefde, broederlijkheid en verdraagzaamheid. Vanuit het besef dat alle mensen dezelfde God aanbidden, maar dat het de mensen zelf zijn die tweedracht zaaien. En later, toen het heilig land dan toch verloren ging aan de Moren, kwamen ze naar Europa en gingen er een leven leiden van luxe en financieel gewinnen. Dat is erg interessant, meneer Billem, maar. Ja, dat verklaart nog altijd niet de betekenis van deze tekst. Inderdaad. Nee, ja, ja. Nee. Bon, laten we dan maar meteen ter zake komen. Of mag ik eerst nog even bijschenken? Oh, graag, ja. Voilà. Dank u. Alsjeblieft. Wat je ervan? Lekker. Heerlijk, heerlijk. Zo. En welk woord kunt u nu midden in het vierkant zowel verticaal als horizontaal lezen? Uh, T-net. Voilà, in de vorm van een kruis. En leg de T plat, dan ontstaat er zelfs een tempelierskruis. En als we nu een klein beetje met de overige letters van het vierkant gaan puzzelen... Een momentje, kijk. Wat staat er dan? Ah, pater o. Oh. Voilà. Ja. ja, wat betekent het? God, onze vader, is het begin en het einde. De Alpha en de omega. Ah, ja, ja, ja. ja. De ridders van de tempel drukten hiermee hun zag ...en hun bewondering uit voor de liefde van God. Ja, ja, He? dat is duidelijk, meneer Billen. Maar de vraag waar wij mee zitten is... Mm -hmm. ...wat is het verband met nu, met, met onze tijd? Ja, u weet toch ook dat tegenwoordig overal esoterische gemeenschappen... ...de kop opsteken op zoek naar een antwoord op de grote levensvragen? Ah, Ah, en de tempeliers horen daarbij. Ja, de belangstelling voor hun gedachten goed zeker. Al nou, geloof ik niet dat er in België meer dan tien mensen rondlopen... ...die de ware betekenis van deze tekst kennen. Hè? Des te beter voor ons, dat beperkt het aantal verdachten. Tenzij we te maken hebben met een of andere grapjas. Dat denk ik niet. Een afrekening met een esoterisch teentje. U wil geschieden, maar als ons dat niet uitkomt... ...regelen we onze zaken zelf wel. Hmm. We weten immers dat God onze drijfveren begrijpt hmm. en er rekening zal mee houden op de laatste dag. Dat zou kunnen. En er is meer, hè. Mensen die vanuit een bepaalde symboliek handelen, die hebben daar lang over nagedacht... ...en zetten zoiets niet op voor een eenmalige actie. Begrijpen wij u nu goed, meneer Billen? Wilt u zeggen dat, dat het bij deze ene diefstal niet zal blijven, inderdaad? Bereid u er maar op voor, heren, dat ze nog zullen toeslaan. Zo, alles staat klaar. Het kruisbeeld, de twee kandelaars met kaarsen, wijn. Ja, de hosties. Hosties, Ons keukentafel is een echt altaar. Moet dat nu echt Hubert? Nog geen keer, jongen. Je mag onder geen enkele voorwaarde fouten maken. Nee, doe het nog één keer voor mij, dan ben ik gerust. Allee, um, eerst de Albe. De Albe. Ja, en dan kus je het kruisje op de stola. Mm. Zo, ja. En over je hoofd? Ja. Mooi, de uiteinden tussen de koord om je middel ja. En dan de kazuivel. Ja, zo, ja. je gaat tot voor het altaar, ja, buigt ja. hm. In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest Uitstekend, het inleidend gebed ja. Helemaal? Alles, alles, ik wil je hele mis nog eens checken Die nonnekers mogen niet de minste argwaan krijgen Oh ja, en dan is er nog iets in het algemeen ja. Vergeet in hemelsnaam nooit je oogdruppels met Fanny Goeiemorgen Pieter Hido Rechtstreeks vanuit de radiostudio Goed geslapen? Zeg, weet je wel hoe laat dat is? Ah, bij derde tikje Twee voor zeven Ik dacht, laat ik voor alle zekerheid maar eens bellen hij oh zal de uitzending zeker niet willen missen. Oh Vang ik daar enig raar geluid op, Pieter. En dan heb je met die duveldrinkers. Als die vanavond een avond in de wijn vliegen, zijn die daar geen mens. Oh. Ik voel me prima. Oh, verdomme versalen. Ja ja, ja, ja, ja. Ik weet het. Ik weet dat je me dankbaar bent voor die telefoontje. Leg maar vlug neer, Pieter. En zet de radio aan. Het bericht komt er zo aan. Nu een 3e van de politie van Brugge. In verband met een recente overval op een juwelierszaak is de politie op zoek naar, naar mogelijke getuigen. Personen die vorige zaterdag tussen 23 uur en 1 uur s morgens verdachte personen en of verdachte voertuigen zouden opgemerkt hebben in de Steenstraat... ...worden verzocht contact op te nemen met het dichtstbijgelegen politiekantoor. U kan zelfs meteen bellen naar onze studio... Ja, ja, ja is goed, ik... Van in. Guido? De Kee, Commissaris?